...voldoende redenen. Een thriller van Rodney Wingfield. Vertaling Manuel Straub. Wat is ook weer dat kenteken waar we naar moesten uitkijken. LXT3892. Dat was hem, erachteraan. Nou, nou, wat een tempo. Zet je reden maar aan.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 Of u zo gewoon mogelijk uw huis wil bellen. Huis bellen? Ja. Waarom? Is er iets? Nou, meer weet ik ook niet van, meneer. Alleen dat hij moest bellen. Eh, uh, daar verderop is een telefooncel. Dat Doe ik het allemaal, meneer. Goeien huh? Goeienacht. Goeienacht.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 Er stopt een auto, inspecteur. Heldt? Ik denk het wel. Als hij het is, laat hem eerst hier komen. Meneer Heldt? Ja, wat, wat is er? Waar is mijn vrouw?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 Ik heb die kamer sindsdien altijd afgesloten gehouden. Als u ons de sleutels geeft, dan gaan wij even kijken. Nee, ik ga wel met u mee. Gaat u binnen? Dank u. Kunt u het kort maken? Ik ben hier niet geweest sinds... sinds haar begrafenis. We zijn zo klaar. Uh, wat zit er in die kist? Speelgoed, een paar boeken. Mag we even kijken?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 Ja, zoals u wilt meer. Tom Dalton, we zullen het zonder meer hulp moeten opknappen. Ik kom er gewoon terug. Goeienacht. nacht. Probeert u kalm te blijven, mevrouw. Goed nacht. Voor een lijke auto zou jij een verdomd goede chauffeur zijn, Dalton. Nou, neem me niet kwalijk, inspecteur. Hebben we haast? Ja.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 De sigaret is ook al hard gegaan. Ah. Nee, nee, twee keer wat te bellen. Hij moet niet denken dat we dit te springen. Er komt een gesprek door, inspecteur. Goed, zet het over op de luidspreker en neem het op.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 Zet hem maar af. Ze gaan toch na waar vandaan werd opgebeld? Ah, dit zal het zijn. Belton? Ja?